Uur. Gert Kluut met het NOS-journaal. In het zakencentrum van Hongkong hebben enkele honderden mensen betogers aangevallen. in een poging het protest te verstoren. Onder de aanvallers zijn mensen met mondkapjes en zuurstofmaskers op. waardoor ze minder goed herkenbaar zijn. De aanvallers proberen de barricades te doorbreken. terwijl de politie de betogers beschermt. Het protest in Hongkong duurt inmiddels drie weken. De betogers willen dat het door Peking benoemde stadsbestuur aftreedt. en ze willen vrije verkiezingen in 2017. Prostituees die willen stoppen met hun werk krijgen straks overal in het land hulp. De komende vier jaar trekt minister Opstelten er 3 miljoen euro per jaar vooruit, meldt het dagblad Trouw. Nu zijn er vooral in de grote steden hulptrajecten. De SGP en de ChristenUnie zeiden vorig jaar al dat de hulp in het hele land beschikbaar moet zijn. Met het geld van Opstelten kunnen stoppende prostituees worden geholpen bij het vinden van ander werk of het volgen van een opleiding. Na een overval op een supermarkt in Harderwijk heeft de politie vanmorgen waarschuwingsschoten gelost. Vermoedelijk twee daders pleegden een snelkraak in de filiaal van Albert Heijn. Ze gingen met sigaretten vandoor in een gestolen auto. Na een botsing tegen een paal vluchtten de mannen te voet verder. De politie loste schoten om ze tot stoppen te dwingen, maar het duo wist te ontkomen. De politie in Harderwijk zoekt nu verder met speurhonden. Albert Heijn heeft in kranten een advertentie geplaatst naar aanleiding van de zwarte Piet discussie. In dichtvorm schrijft het concern dat Piet niet is verbannen uit de supermarkten en dat het Albert Heijn niet uitmaakt of Piet zwart is of andere kleuren heeft. Op sociale media kondigden klanten vorige week een boycott van de supermarkt aan. Ze waren boos over berichten dat Albert Heijn zwarte Piet zoveel mogelijk uit de supermarkt wil weren. Het lijkt erop dat Albert Heijn met deze advertentie de schade wil beperken. Het weer wisselen bewolkt, er trekken buien van zuid naar noord, mogelijk met onweer. De meeste buien zitten in het westen en noorden. Het zuidoosten blijft zo goed als droog. Het is zacht, 15 tot 19 graden. Morgen minder buien en meer zon. En dan wordt het ongeveer 16 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel het dus nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor Batteverdorp drie kilometer. De A20, Hoek van Holland-Gouda, klein Kleinpolderplein, 3 kilometer. Er staat een bus met pech en daarom zijn twee rijstroken dicht. De A20, Gouda, Hoek van Holland, Rotterdam-Prins Alexander, 3 kilometer. Tot zover de verkeersin. In cirkel Landvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Et voilà, et voilà. Et voilà, et voilà. Et voilà, et voilà. Les effluves de Rome dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts.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 C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est C'est et Obrigado, tu es en brigade, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde Cesaria, tu nous as tous quand même bien nus, à tout le monde se croyait disparu, mais tu es revenu Cesaria, quelle belle leçon d'humilité Malgré toutes ces bouteilles de Rome, tous les chemins mènent à la dignité. Et voilà, et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Après tant d'années voilà, voilà. Une de perdu c'est ça et voilà, et voilà. Je te retrouverai c'est sûr et voilà. Dat was Carly Simon en Josso Veen. Maar we verlaten deze plaats voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Sanfoort tegen VVC. En SV Sanfoort moet minimaal één doelpunt scoren om gelijk te komen. Maar gaat het ook lukken, worden van Jab. Ja, het, is, het zal niet gemakkelijk zijn, want het spel is wat minder geworden vergeleken bij de eerste helft. We spelen nu in de 88e minuut, dus het is niet veel tijd meer. Sansford heeft wel wat kansen gehad, ook qua schots, maar ja, die keeper die staat er dan in de weg. Hè? En ik moet wel zeggen dat het een goede keeper is. Hij, hij is heel alert en hij, hij, hij kijkt gewoon en hij beheerst het, het, op het gebied, ook met hoge ballen. Dan komt hij ver bovenuit. Sansford in de aanval er wordt nu weer Mans aangespeeld, terug naar, naar Tempo. Papen. Nu Koper. Patrick Koper. Die slechte bal. Oh oh. Het, het begint wat slordig te worden bij Zandvoort. En daar gaat eh, eh, VVC al eh, twee keer hebben ze daarvan kunnen profiteren. Door eigenlijk min of meer alleen voor de keeper te worden. En nu is er uh, gevlacht en uh, gefloten voor buitenspel. En dat, uh, ja, ik durf niet zeggen. dat dus zijn aan de andere kant van het veld. Maar zojuist hebben we hier aan deze kant weer diezelfde scheidsrechter van VVC. Die, nee, geen scheidsrechter. Als je het eens scheidsrechter moet ik zeggen van VVC. Die echt uh, gewoon ...en staat te vlaggen. En dat, eh, daardoor moet het spel weer stilgelegd worden. En dan moet de bal weer gehaald worden. En dan is er weer een blessure. En dan gaat de keeper die bal ineens... ...van de ene kant van de vijf meter naar de andere leggen. En dat is gewoon allemaal spelbedrijf. En dat moet je helemaal niet willen. Je moet sportief blijven. Ja, ze zijn 1-0 voor heel kort voor tijd natuurlijk. En dat is natuurlijk eh, het allerbelangrijkste. Want VVC wil gewoon bovenaan blijven staan. En Zandvoort wil erbij komen. Dan zullen ze nog in ieder geval moeten scoren. Eh, en in een hele kort tijd bestekken. Misschien wel twee keer. Maar ik denk niet dat het gaat... ...gaat een... Uh, <laughs> ...de tafel gaat weer de weer te vlag... <laughs> ...en uh, kijken de scheidsrechter niet uit. Uh, ...dan laten we gewoon doorgaan. <laughs> ja, is, het is ja, eigenlijk komisch... En, het, mag, ...het mag gewoon niet, Laten we eerlijk zijn jongens. Uh, uh, als, een, als een assistent schrijft die vlag omhoog... ...dan moet het gewoon eerlijk zijn. En nu heeft die scheidsrechter dus door... ...dat het een uh, paar keer niet is geval is geweest... ...en dat uh, hij dus uh, nu uh, het voordeel van de twijfel gaf... ...aan de aanvallen van Zandvoort... ...en dat was Dan gaat het bal vol. Oh, goed gekiet, Prachtig schot einde uh, de draai. Van Maurice Mol. Een metertje of drie, vier buiten het 16 meter gebied. En het dreigde in de vermogen gezien de rechterhoek te gaan. De keeper kon er nog net met de uiterste kastjespijn. En kon hij erbij komen die bal pakken. En ondertussen is het spel al, alweer doorgegaan. En eh, probeert Sandvoort hier in balbezit te komen. Gaat dat lukken, Maurice Mol? Nee. Het, wordt, eh, het PVC speelt daar goed de middellinie aan. En eh, is nog steeds in balbezit. Wel op eigen helft. Maar dan gaat hij eindelijk op de helft van Sandvoort komen. En Carlos kan die bal over de zijlijn werken.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 Uh, daar komt verder niks uit. Gevaarlijks voor Zandvoort. Maar Zandvoort kan ook nu in het balbezit komen. Dan wordt hij Smol. Mol. helemaal terugkomen op eigen helft. En uh, die, die schiet de bal weg via een voet van uh, VBC er over de zeilen. En Zandvoort heeft al vergroot. ondertussen. De paal van de Oort. Dan zitten we aan de linkerkant van hetzelfde. Vooral van de Oort. Beperkt, daar uh, lukt dat? Uh, ja. Hij komt daar. Ga uh, naar zijn menschel. Ga naar een menschel. Ga naar Die schiet net naast.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 Uh, de kans blijft nu staan, Nijsselberg gaat die bal nemen. En het is nu een heel kort dag, want het is, uh, we spelen in, in blessuretijd. En dan gaat die bal komen, dan gaat hij hoog voor in een pettig hoor, die kan een, oh, wel een prachtig mooie koppel, maar hij wordt gesmoord. En de keeper kan hem uh, heel erg makkelijk oppakken. En die gaat nu die bal dan heel weg schoppen. En dat zal niet echt heel lang met de doen zijn. Komt zet al lang op de 90 minuten. En ja, uh, je kan helaas niet in het opklokje van de arbiter kijken. Hij kijkt er in ieder geval wel op en laat gewoon.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 sukkeldrafje. Even de bal weer wegleggen. Want die lag er uiteraard niet goed op een kunstgrasveld. Dat is logisch. Allemaal hobbeltjes en kuiltjes en uh, dingetjes, prietjes. Dan gaat die bal komen. Hoog in het, het doelmond. Wordt tegenkomt de oeh, Gelukkig staat Jorrit Schmid op te letten. En kon hij die bal weghalen. Want het had zijn eigen doelpunt geweest. <lacht> ver, ver naar voren. Ver naar voren. Er wordt nog steeds gespeeld. Dus het is nog steeds niet gefloten voor het einde van de wedstrijd. Mol. Mol heeft de bal. Zomer. Pardoes voor zijn voeten gekregen. En die speelt uit. Patrick van der Hoort aan en die uh, wordt uh, voor de voeten van Van de Hoort weggekaapt door de keeper. Voortreffelijke keeper, ik heb het al gezegd. Uh, die transporteert die bal heel ver naar voren naar de centrale spits van de EVC, en die vindt zijn collega aan de rechterkant. Voor... Uh...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 Hard, heel hard tegen uh, ja, een van de standwoorders aan. En de standwoord komt eruit aan de rechterkant. Maurice Mol probeert daar uh, Patrick van de Oort te bereiken. Dat kan niet. Hij staat achter een hele grote verdediger. Die is gewoon een kop groter dan hij is. En uh, daar heb je geen schijn van kans tegen. Als je het wat moet gaan doen. Maar voorlopig is er een druk op de bal vanaf de En nu gaat die bal over oh, van de oort. Die zit ernaast. Die zit ernaast. Vier tegen één. Vier tegen één. Dan gaat die bal daar oh, goed verdedigd.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 En gaat er nu eindelijk nee, maar het is genomen ondertussen. Die bal ver komen van ver af, heel ver af. En het zijn allemaal hele lange verdedigers. Dat is volkomen opvallend. Het steek echt met, met koppen schouders boven de schampertje aanvallers uit. Maar ja, die zijn dan weer weer dat sterk wordt. En daar gaat even kijken. Mans, Mals aan de rechterkant van het veld. kan hij een goede baas geven op uh, Van de Oort, van de Oort. bedreigd uh, en breed op Max Aderberg. En in paniek wordt die bal over de achterlijn geschoten door VVC. Stamford krijgt nog een corner.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 Ja, ik begrijp er helemaal niks van, want was, volgens mij heeft uh, Mol geen gele kaart gehad. Het zou dan de tweede zijn, dan zou dan een rode moeten zijn. Maar ik kan het me niet voorstellen, hij is later in het spel gekomen... En...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 Vrije schop VVC. Nou, iedereen een stukje verder weg naar de helft van Zandvoort. De keeper die schiet vrij ver uit. En ik vind ook daar een vrije man. Zo. Het is afgelopen. Het is afgelopen. Echt wat begon als een, een droomvoetbalwedstrijd van Zandvoort. Ze speelden geweldig. Grandioos. Ze waren alert. Ze waren snel. Het gelukt alleen niet om die bal erin te krijgen. En dan toen die penalty. Ja, dat, zou, dat had echt de, de spelbreker kunnen zijn. En Zandvoort had daardoor eh, ja, misschien wel een heel andere wedstrijd kunnen spelen.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 Sky, Cause you're a sky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 Dus dat Ja, in de jaren tachtig waren deze drie dames uit Amsterdam. De dames Mai Tai. Enorm populaire, scooren ze diverse hits. Wat mij betreft een van de grootste was uh, History. Maar deze mochten zeker ook zijn. Jongen, de Am I losing you forever? Het is tien minuten, overal vijf geworden bij Zo Salvoort. Het is tijd voor Sports kort. Heel kort, nou ja, ja, kort. Ja, kort.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 En alles wat er zo al kan gebeuren onderweg. Gaan we even naar golven. De Noord-Ierse golfer Rory McElroy is door de Amerikaanse profbond PGA benoemd tot de Speler van het jaar. De winnaar wordt jaarlijks gekozen op basis van overwinningen, prijzengeld geld en gemiddelde scores. McElroy, die de als beloning de Jack Nicklaus Award uh, ontving, werd in 2012 ook al tot de beste speler uitgeroepen. Vorig jaar won de Amerikaan Tiger Woods. De 25-jarige McElroy won dit seizoen onder meer twee major-toernooien achter elkaar.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 Kom, geen idee geven nu wat gesmaak van honger is. Als ik geen zin heb om te koken dan loop ik even naar de markt voor hem ook gebakken vis. Als ik morgen geen zin heb om te werken, dan stel ik alles werk. Voor van open mogen uit. En ook de kleuren vanuit meer. Gebrek aan liefde is. Vandaag heb ik mijn beter video van nu af aan is er dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en de moeder zijn er allebei in leven. Dankzij hun heb ik een jeugd gehad. En voordat zij en ik vanavond vroeg nu de wol gaan, gaan we met z'n drieën vier keer uitgebreid in hey. hey,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 Ongelooflijk. We hadden vragen in de uitzending uh, Ton en uh, Martin. Zij beiden vertelden over het vijfde uh, Open Nederlands kampioenschap. Pellen. Wat er weer aan gaat komen op uh, 25 oktober. Begint al om uh, vier uur middags bij Talassa. En iedereen kan zich nu inschrijven. Kan je heel eenvoudig doen door een uh, e-mail te sturen naar Garnaal Zandvoort, En een Garnaal met AE. Dus garnaalzandvoort.gmail.com